Volgens hem werd de sfeer grimmig en kwamen een vader en een aantal kinderen door de opstootjes in het gedrang. PvdA Kamerlid Bouwmeester zegt dat ze zich wezenloos is geschrokken. toen Kamerlid Usturk in de fractievergadering van donderdagavond schreeuwde: Mogen Allah je straffen? Dat zei ze in Kamerbreed op NPO Radio 1. Volgens Bouwmeester verliep de vergadering, waarin over de samenwerking met Usturk en zijn collega Kuzu werd gesproken, tot dat moment heel rustig. Iedereen was bezig om eruit te komen en dan opeens dit, Al dus Bouwmeester. De verwensing die gericht was aan Amet Marcoes, was volgens haar de druppel die de emmer deed overlopen. Toen werd besloten dat de twee uit de fractie moesten. President Poetin vertrekt voortijdig bij de G20-top in Australië. Hij doet dat omdat andere leiders hem in Brisbane hebben bekritiseerd om zijn opstelling in de kwestie Oekraïne. Hij had voor morgen nog een afspraak staan, maar die zegt hij af en dan gaat hij terug naar Moskou, zeggen leden uit de Russische delegatie in Australië. Bondskanselier Merkel heeft in Australië een gesprek met de Russische leider. Voordat dat begon zei ze dat ze er niets van verwacht. Ik heb er weinig vertrouwen in dat de situatie in Oekraïne... en de rol die Rusland daarin speelt, verandert, zei Merkel. Het weer veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Het is een graad of elf. Later vanmiddag wordt het vanuit het zuiden geleidelijk droger. In het zuiden en zuidwesten ontstaan dan ook wat opklaringen. Dit was het NOS. De producenten van de ANWB. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidsendam en Hoogmaden, 3 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. De andere kant op op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Zoeterwoude en Leidsendam, 7 kilometer. Na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Centrum, 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken afgesloten. A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noordeloos, 8 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij Nuumonsdorp, 2 kilometer na een ongeluk. De rijbanen zijn helemaal dicht. Het verkeer kan er nu langs over de vluchtstrook. Dan nog een file op de A44, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinvestering.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 Stop de ebola-ramp. Steun de nationale actie en geef op Giro 555. journey Door de dus heel veel Savage Garden en To The Moon en Back. En zo zijn we weer back bij CFM uh, Zandvoort op zaterdag. Tussen drie en vijf uur zijn we er nog twee uur lang. Met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. En uh, ja, we hebben het een uh, vol programma vandaag, uh, Albert-Jan. Het is een en al surprises. Een en al surprises. En al surprises. Heeft wel lekker gesmaakt dit, hè, van oh, Lady Chef. Oh, dat was een culinaire surprise. Heerlijk, Parel heerlijk. Parelhoen met knoflook truffel mm. Mayonaise. Mm. Ja, het was heerlijk. Goed, de volgende surprise is aangeschoven. Anki, welkom. Dank je. Gezellig dat je er bent. Uh, waar, in, in welke hoedanigheid mogen wij jou hier... Want je hebt meerdere hoedanigheden. Dat klopt. En je bent, in welke hoedanigheid ben je ben nu aangeschoven? Bij nou, ik ben dus niet voor de vierdaagse. Niet voor het rode kruis, <laughs> niet voor de verkeersregelaars... Maar... maar dit keer, dit keer, ja jongens. Daar komt ie, heren, daar komt hij. Ondernemers, luister goed, ik zit hier nu voor CFM. Jee! Yeah. Helemaal goed, helemaal goed. En zoals jullie misschien al weten of in een wandelgangen gehoord hebben... ja, CFM, ons media, en jullie kunnen natuurlijk niet zonder de radio en tv... Wij gaan 25 jaar uh, redden, 25 jaar bestaan wij. En dat is op 9 februari 2015... Ja, luisteraars, jullie horen het goed. 25 jaar. Dat is natuurlijk niet mis. En ja, waarvoor zit ik hier? Ja, dat moet natuurlijk wel een feestje komen. En natuurlijk, zonder feestje, onze vrijwilligers die zoveel jaren... echt dag en nacht is het ook een tijdje geweest... met de verbouwing, de verhuizing, u wel bekend. Maar waarvoor ik nu hier zit, is voor het 25-jarig jubileum. Ja, Rob, Albert, Jan, jullie horen het goed... En ook onze luisteraars. En vooral onze ondernemers. Luister, goed ondernemers. Ik kom langs jullie, ik kom naar jullie toe. En niet alleen langs uh, jullie uh, onderneming natuurlijk, ik kom natuurlijk binnen. En ik wil heel graag natuurlijk een hele mooie advertentie maken. Zoal in de krant, op CFM natuurlijk TV net. En ook oh, natuurlijk niet te vergeten de radio. Want ja, onze collega's die weten het niet allemaal... Maar ik ga ook inbreken in het lunchprogramma enkele keren in de week. En dat drie maanden lang. Ondernemers, hoort u het goed? Drie <lacht> maanden lang. Ja, Albert-Jan, je kan oh, lachen. Nee. Maar drie ik maanden lach je toe. lang. Ik, lach je ik snap toe. het, ik snap. Ik zie, ik zie het ook aan je lachen. Hmm. Oké. Okay. Maar luister. Drie maanden lang gaan wij natuurlijk CFM in het zonnetje zetten. Maar niet natuurlijk alleen CFM in het zonnetje zetten. De ondernemers zetten hunzelf in het zonnetje. Ik heb zo'n leuk pakket samengesteld. Dus voor de prijs hoeft het niet te laten. U sponsort, u adverteert en dat drie maanden lang voor TV-net. Ja, dames en heren, TV-net drie maanden lang. Maar ja, als je TV niet ziet, de krant. Ja, Gilles Kok is ook uh, benaderd. Ik wil een hele, apa, hele pagina in de krant. Wat uh, echt zie je hem in het zonnetje zetten met een blikvanger. En dan onze ondernemers die sponsoren en adverteren ook leuk in de krant te zetten met een creet van hun eigen, eigen, eigen toko. Dat is toch mooi. Ja, ik noem toko. Het is de ene is het een onderneming, zeg van een duur, chic restaurant. De andere een strandtent. Ja, en wat dacht je van onze buurman, Martijn? Ja, die hebben we al hoor. Die is al binnen, die wil zo <lacht> graag meedoen. En zo heb ik al een lijstje al binnen die meedoen. Maar, zoals jullie al heel veel ondernemers weten, dat ik voor de Vierdaagse loop... De meeste mensen weten mijn nummer wel. Jullie mogen ook mij bellen. Ik weet jouw nummer niet. Kan je dat nog even? Ik ga natuurlijk mijn nummer goed vertellen. Dat is 06 53 691 737. En maar Rob heeft hele slechte oren, dus wil het nog een keer herhalen. Ik ga het nog een keer zeggen: 06 53 691 737. Ik kom naar u toe. Er zijn al een aantal brieven die nog bij ondernemers liggen, waar ik die ik nog moet ophalen. Maar ik heb zelf veel telefonisch doorgekregen dat die ook akkoord zijn. Ik ah. vind het echt geweldig. Grandioos. Unieke en, actie, hè dit? Ja, dat is gewoon uniek. Gewoon van beide kanten. Want anders ga je gewoon of alleen een advertentie zetten in de krant. Of je zegt, nou, laten we tv uh, kijken, of tv netten proberen. Maar ja, we breken straks ook bij Angela en bij Rutin. Bij het lunchprogramma. Elke dag maandags tot en met vrijdags van 12 tot 2 live vanuit de studio luisteraars Ja, en dan wordt gewoon niet iedereen zo even genoemd die meedoet Nee, we zetten gewoon iedere ondernemer in het zonnetje. Van wat houdt eigenlijk Laura Hardy? Weet jij wat Laura en Hardy is? Nou, dat vraag je wel aan de goeie. <laughs> Precies. Toevallig weet ik dat. Ja, bedoel ik. Maar als ik dat aan mijn moeder vraag, die weet het toevallig dan ook. Maar als ik dat aan iemand anders vraag... Wat is dat? is dat? Wat voor ondernemer is dat? Nou, dat is een heel gezellig café. En zo hebben we meerdere leuke cafés, hoor. Vier, noem maar op. Anders. Allemaal anders. Noem maar. Maar we hebben ook heerlijke heerlijke Nou. Waar, Die we net dus eigenlijk al uh, kennis meegemaakt hebben... Nou ja, echt kennis gemaakt. Ik heb er al verschillende keren gegeten. Echt heerlijk mensen. Ladychef uit ja. En zo willen we gewoon eigenlijk de ondernemers in het zonnetje zetten... in het lunchprogramma. Ja, en het is... Uh, uh, ik wil er niet... Dat laat ik graag aan jou over. Maar het, het is ook eigenlijk ook een... Uh, het is niet die receptie die we dan hebben op... Uh, zet u vast in uw agenda, luisteraars. 7 februari 2015. Vanaf 6 uur zijn alle ondernemers, luisteraars, ex-medewerkers... en natuurlijk de vrijwilligers... van harte welkom tijdens uh, ja, een feestje bij Talassa op 7 februari 2015. Van 6 tot half negen. Talassa ZFM. Nodigt u, u, u allen hierbij uit? Want... Ja, de vrijwilligers, ja, het zijn allemaal radiomakers in de breedste zin van het woord. En uh, de een doet dit, de ander doet dat. Maar ook voor hun is het natuurlijk ook eens een keer recht op een feestje. Maar het geld gaat niet op aan het feestje. Nee, ik, ik heb natuurlijk ook uh, een, een gedeelte wel. Want ik vind ook eigenlijk wat heel belangrijk is. En wat ik zeker van twee ondernemers gehoord heb: uh, dat de, zonder deze vrijwilligers hebben wij gewoon geen CFM. Nee, klopt. En uh, daar is ook gewoon, het wordt gewoon te wel voor de vrijwilligers een gedeelte. Maar ja, zoals u weet, deze vrijwilligers... die ook nu hier bij mij aan tafel zitten... of eigenlijk zeg ik nu, hè, maar goed. Zit ik goed? zit bij hun aan tafel. Ja. ja, jongens, het mag ook een keer andersom. Kijk, ze moeten natuurlijk wel goed apparatuur hebben. Want zonder het apparatuur of dat er iets uitvalt of wat dan ook... kijk, er zijn al een aantal dingen vernieuwd... Met, met tijdens, de uh, tijdens de verbouwing, verhuizing, noemt u het maar op. Maar er zijn nog een aantal dingen gewoon hard nodig... En uh, ja, daar ga ik ook dus uh, voor rond. Geweldig. Anki, ik wens je hele drukke drie maanden. Vind je ja. het goed? Vind je het goed? Ja, ik, Rob ook trouwens. Hoor. Ja, zeker. <laughs> Geweldig ik dat je dit uh, wil doen, uh, Anki. Nou ja, goed, daar gaan we natuurlijk voor. Hè. En zeg het woord, zeg het voort, hè. Ja, beter, beter kan je het interview niet, niet, niet beëindigen. Hebben we nog iets vergeten, Anki? Ik denk het niet. Dus uh, ondernemers uh, zandvoort, uh, uh, ja, houd u hart vast. Anki komt gezellig bij u op bezoek. En bellen mag altijd. Het CfM komt bij u langs. En bellen mag altijd. 06-536-91737. Ik herhaal. 06-536-91737. Dan krijgt u Anki rechtstreeks aan de telefoon. Klopt. Bedankt voor je tijd. En uh, heel veel sterkte. Dank je wel. Dank je wel, En we gaan een uh, verzoekplaat draaien. Ja, Willem uh, die is in de studio van CFM aanwezig... en wil deze plaat horen voor een speciale vrouw. Ze heet Ingrid. En hier is Nick en Simon. Wij zijn altijd de sjaak. We bedoelen het zo goed. Ik weet ook wel dat ik het dopje op de tandpasta doen moet...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 ben zo blij dat er de vrouw is. Zonder vrouw gaat het pas echt mis. Mannen gaan als zij er niet is naar de kloten of de verdoemenis. Misschien als er geen vrouw was, de lucht voor altijd gouden. Aan de alcohol bezweken, wie moet dan orgasmes vechten? Als er geen vrouw was. Elk rompetje blauw was, we kunnen zelf geen kinderen krijgen Om van te bevallen maar te zwijgen Lang leven de vrouwen, je bent de mijne, ik de jouwe Heerlijk om bij thuis te komen, naast te liggen of van te dromen Lang leven de vrouwen Deze groep eh, dames bestond uit eh, drie, eh, drie stuks. We hebben het over Mai Tai uit eh, Amsterdam. en Dit was een van hun grote hits. Hoor, Am I losing you forever? Ja, zojuist hadden de dames eh, Marlijn en eh, Elvira... in de uitzending van eh, Lady Chef aan de Zeestraat. Vond het wel leuk om te horen dat zij eh, trouw gebruik maken van de CFM-app. Ja, die zijn er erg over te spreken. Ja, zeker. En eh, mocht je hem nog niet hebben op je telefoon of tablet... Ga naar de diverse stores, hij is uh, gratis verkrijgbaar. En er kan steeds meer mee, merk ja. ik, in ene. Je kan zelfs uh, programma's terugluisteren. Ja, net het is uh, la laatste het Nieuws heb je. Je kunt uh, programma's terugluisteren. Je kunt luisteren naar CFM, dus dan hoor je ons nu via de app. Kan zomaar. Je kan naar foto's kijken uit de studio, naar CFM TV... de website bezoeken, stem op de vrijwilligersprijs... Ja, die er weer aan gaat komen eind van de maand. En waarvan CFM draait door, Zandvoort draait door... live verslag van zal gaan doen. Je hebt het weerbericht en je hebt ook postings. Wat is nou postings? Nou, CFM die plaatst zelf berichten op de app... Maar jij als gebruiker kan ook gewoon een bericht posten... dus plaatsen op, uh, op de app. Gewoon een soort brievenbus dus? Een soort brievenbus. Oh, ja. Helemaal gratis, kan je dat uh, doen. Uiteraard komt het wel eerst bij de redactie van uh, CFM Heel terecht. Ongoed. Niet dat er allemaal onzin op staat of zo, maar... je eigen evenement promoten via de CFM-app, dat kan. Download hem nu in de diverse stores, de App Store en de Play Store... via Amazon en via Windows. Ja, het is allemaal mogelijk. Ik kreeg net, nog, kreeg net nog een appje van Marjolein, van Lady Chef. OWW, waar staat dat voor? OWW, ben vergeten te zeggen. OJ, waarschijnlijk. OJ, nou, dat zal, wordt vervolgd. <lacht> Geen idee. Geen idee, maar Elvira was onherkenbaar, hè? Ja. Vroeger was ze toch blond? Ze lekker een klein beetje op jou. Toen... <lacht> <lacht> nou, een heel klein beetje, hoor. Maar een klein beetje. Toen vroeg ik haar: hoe lang heb je haar al zo'n mooi kastanjebruin geverfd. Toen zei ze al een jaar. Dus ik heb haar een tijd niet gezien. Dat is nee. duidelijk. Nou, maar het ziet er goed uit. Ziet er goed uit. Jazeker. Nou, gaan we weer een plaat draaien. Dan gaan, gaan we, draaien. Gaan we op naar de evenementagenda. Hier is Pharrell Williams en Happy. Dat was de grote succes van Pharrell Williams in uh, Nederland. Je hoorde de single Happy. Ja, en uh, wil je ook happy zijn? Gewoon even in de studio van We kijken. Hè. Dat kan bijvoorbeeld op www.zfm-live.nl Volgens mij hebben we daar een kijker op dit moment, uh, Albert Jan. Klopt dat? Ja, want uh, Marjolein... Ik zie je zo zwaaien, ja, dus dat nee. uh, ja. doe Door wat aan dat. Marjolein, uh, die net uh, hier aanwezig was, uh, samen met uh, El Elvira... Uh, in zaken Lady Chef aan de Zeestraat en had mij nog een appje gestuurd. Jong. En die had gezegd, oh, ben vergeten te zeggen. En nou heeft ze ook uitgelegd wat het oh betekent. En dat, dat betekent oh betekent oh ja ja. Dat was ik vergeten. En dat is natuurlijk echt wel vernoemenswaardig. Ze hebben namelijk voor de derde achtereenvolgende volgende keer een uh, de lens stopper uh, uh, binnengehaald. En wat wil dat nou zeggen? Dat ze het beste Franse restaurant van Zandvoort en omgeving zijn. Wauw. Drie jaar in successie. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Namens Heel CFM. Goed, ja. Nou ja, van, van dit bericht gaan we door naar de evenementen, Albert Jan. Ja, we gaan... Waarschijnlijk Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas en Sinterklaas. Dat of zal niet? je verbazen, want oh. er zijn nog zoveel andere dingen te doen in Zandvoort. Natuurlijk, de hoofdmoot is Sinterklaas... maar er zijn nog vele andere evenementen die uw aandacht verdienen. Zoals er zijn. Kunst zonder grenzen. En dan heb ik het over het Zandvoortsmuseum aan de Swalueestraat nummertje 1. Vanaf 14 november is daar de expositie Kunst zonder grenzen... Grenzeloos en innovatief. Het Zandvoort Museum heeft een verrassende tentoonstelling samengesteld. Vanaf 14 november tot eind december kunt u genieten van een aantal kunstenaars... met een diversiteit aan objecten. Dat allemaal in het Zandvoortsmuseum. De entree betreft 2,25 euro. En onder de 18 is het gratis om deze expositie Kunst zonder Grenzen te bezichtigen. En om vier uur, ja, dan waren het er al eerder over in dit, dit programma. Dan is het zover. Dan wordt de, het Sinterklaashuis aan het gasthuisplein officieel geopend. Vier uur. Dus kinderen, uh, ik zou zeggen, haast je naar het uh, gasthuisplein. Want daar uh, in onze voormalige studio uh, zal het officiële start zijn worden gegeven voor het Sinterklaashuis. Dus vier uur officiële opening en wellicht dat het door een zwarte piet gaat ja, gebeuren. En, en wij hebben al een kijkje genomen hè, in het Sinterklaashuis. Prachtig. Wat ziet het er geweldig uit. Prachtig. Complimenten. Echt een, de, echt een Sinterklaashuis met een Sinterklaasstoel. Allemaal cadeautjes die daar liggen. Dus uh, om vier uur ga kijken. Vergeet dat niet. Dus je hebt nog een half uur. Wat ook om vier uur gaat beginnen is de opening van het museum. En dan De dus, dependance van Casablanca. En dan hebben we het over de Haltestraat. Want daar wordt dat feest geopend. 56A, om... toch? 56A, heel goed. Om um 4 uur opening, het spectaculaire opening van het museum Casablanca. Ook daar is een klein knus theater waar zo'n 30 personen kunnen plaatsnemen. En er zal dan de eerste voorstelling worden gegeven. Later in dit programma hoort u daar meer over. Want dan gaan wij bellen met niemand minder dan Wim Peters, de organisator... Van dit festijn. Dus 4 uur opening van het museum Casablanca. En wellicht gevolgd door een knus theaterspektakel in de zaal al daar. En natuurlijk, daar gaan we naar morgen. Dan is het zover. Dan komt hij ook naar Zandvoort. Was hij vanmiddag eh, om 12 uur. kwam hij aan in Gouda. Waar ook wel weer van allerlei dingen misgingen. Er waren Pieter zoekt de koffer van, van opa Piet. Die, die, die, die, die, die was her en der te vinden. En Opa Piet zou alweer naar Spanje zijn gegaan omdat Sinterklaas terugkwam. Maar die was nog steeds in Gouda aanwezig. Dus er waren van allerlei activiteiten en ontwikkelingen. En ik hoop dat het morgen allemaal wat soepelder verloopt... voor de aankomst van Sinterklaas in Zandvoort. En het begint allemaal om 12 uur, komt namelijk de Goedheiligmaan... met zijn pieten aan op het strand en Zandvoort aan zee... ter hoogte van de rotonde en het Juttersmuseum. Daarna gaat hij te paard door de kerkstraat naar het raadhuisplein... waar de burgemeester hem ontvangt en de kinderen liedjes gaan zingen. In de Korver Sporthal komt de Sint natuurlijk ook kijken... naar de kinderen die meedoen aan het Sinterklaas-spektakel. De kaarten hiervoor zijn nog te koop bij Brunabalkerende. Balkenende. Spoek je naar Bruna Balkenende, dan wel naar Pluspunt in Nieuw-Noord... dan wel naar de snackbar Oude Halt. En weet je wie er ook aanwezig is morgen? Nee. De Radiopiet. De Radiopiet, ja, echt waar? Jazeker. We hebben een extra bulletin ingelast van 12 tot 2 zodat wij een live verslag kunnen doen naar de luisteraars van de radio. Van de intocht van Sinterklaas hier in Zandvoort. En dan gaan we natuurlijk schakelen met de radio Piet. En nogmaals, ik hoop dat alles goed gaat morgen tijdens die intocht. Vanaf 12 uur bij CFM. Maar je weet, het, je weet het niet. Dus morgen vanaf 12 uur ook luisteren. Mocht je daar niet heen kunnen, luister dan naar CFM, de lokale zender. Want dan mis je niks. Dan gaan we door met de evenementenagenda. Er is morgen ook tijd voor Classic Concert Symfonie Orkest Haarlem. En dan heb ik het over de Kerk aan de Poststraat 1. En uh, dat begint allemaal om drie uur. Op zondag 16 november is het concert van het Symfonieorkest Haarlem... onder leiding van Nicolas Devons. Nogmaals, het begint om drie uur. Meer informatie kunt u vinden op www.classicconcerts.nl. www.classicconcerts.nl. En de entree 3 per persoon bedraagt 5 euro. Aanstaande woensdag is er weer tijd voor filmclub Simon van Kolm. En dat begint allemaal om half acht. Aanstaande woensdag in het Circus Zandvoort aan het Gasthuisplein nummer vijf. Meer informatie over de programmering kunt u vinden op www.circuszandvoort.nl. www.circuszandvoort.nl Gaan we naar 23 november. Dan is het tijd voor de mega jaarmarkt. En ik heb me laten vertellen dat Sinterklaas ook daar aanwezig is. Het is een jaarlijks een groot uh, mega jaarmarkt en die wordt op 23 november gehouden in het centrum van Zandvoort. Het begint allemaal morgens om 10 uur en duurt tot 5 uur. Een Echt een mega jaarmarkt. Meer informatie over deze mega jaarmarkt op 23 november... kunt u vinden op www.zandvoortpromotie.nl. www.zandvoortpromotie.nl Gaan we op 28 november, die nemen we ook nog even mee... museumpodium, en dan hebben we het over Lotte... het Zandvoortsmuseum, Svaluweestraat, nummertje 1... En uh, dat uh, een voorstelling geschreven door Fred Rozenhart... Charlotte Pfeiffer. Uh, Lotte, uh, de grote liefde van Frits... die niet uh, wist wat haar Frits ondergedoken was... en na al die jaren na de oorlog moest lezen wie Dussel was. De woede, de onmacht. De entreeprijs, de entreeprijs voor dit museumpodium bedraagt 10 euro. Het vindt plaats op 28 november om 8 uur. Meer informatie kunt u natuurlijk vinden op het, de website van het museum. Tot zover. Oké, okay, wil je de evenementen nalezen? Ook daar kan je de CFM-app voor gebruiken. Download hem nu in de diverse stores. Hij is helemaal gratis beschikbaar. Ik ben al helemaal in de stemmen voor morgen, hoor. jawel. Hmm. Lekkere muziek ook morgenmiddag tussen 12 en 2. De speciale Sinterklaas-uitzending van CFM. En hier is hij dan. Ik ben toch zeker Sinterklaas, niet? Ik wil een broer.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 Met negatief voor We hopen dat we straks op vier uur niet weggedrukt worden van de 106.9. Dat we in ieder Klaas Sinterklaas FM krijgen. hij zit in de oude studio natuurlijk van Sinterklaas We hebben nog wat apparatuur achtergelaten. Dus mogelijk dat Sint toch een zinnetje aan gaat zetten. We houden het voor je in de gaten. We zijn in ieder geval zeker nog tot aan vier uur.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 4 ja, vier uur hè, worden we zo meteen weggedrukt door Sinterklaas FM. In de oude ja. studio van CfM uh, heb je natuurlijk het uh, Sinterklaashuis. Dus aan het Gasthuisplein, op precies zijn kruisstraat nummer 2A. Ja, ja, maar het Sinter geel-blauwe Sinter Sinterklaas Je ja, begrijpt dat we helemaal verkeerd. Sinterklaas is er nog niet. Nee. Want die zit nog in Gouda. Maar ja... Ja, er, wel, dus... er is wel een Piet. Ja, de Piet gaat, die gaat de opening verzorgen. Die gaat de en als hij dan op. die schakelaar omhaalt van het kastje wat we daar hebben laten staan... dan ja. hebben wij een probleem, hè? Dan moet een radiopiet er maar naartoe. Want ja. uh, dan moet er weer wat uh, hersteld worden. Als er maar geen brom in zit, hè? Zo is het. Goed, uh, luisteraars. Ik nog even een oproep. En dat voor de kleintjes. Nogmaals, je zei het al, Rob. Om 4 uur gaat het Sinterklaas Sinterklaashuis open. En hij wordt om 4 uur officieel geopend door Zwarte Piet. Want Sinterklaas komt morgen, zoals jullie weten, om 12 uur aan op het Badhuisplein. Dus daar moet je sowieso naartoe. En mocht je daar nog niet bij kunnen zijn, om wat voor reden dan ook. Tussen 12 en 2 hebben we een speciaal Sinterklaas bulletin, live vanuit de studio. En wij schakelen dan regelmatig naar de Radio Piet om te kijken hoe de intocht van Sinterklaas in Zandvoort verloopt, want ik heb begrepen dat er in Gouda nog toch wel wat dingetjes fout zijn gegaan, zoals opa, Piet die was nog niet terug naar Spanje, die zou terug naar Spanje, maar zijn koffer stond er nog. Dus dat was een heel, heel, hele toestand. Er waren een aantal Pieten zoek, en ik heb de opsporingsbericht voor mij liggen. De Wells Piet was zoek, de Pietje paniek was zoek, de hoofdpiet was zoek, en zelfs de disco Piet was zoek. Kan Dus al alom in Gouda, het is allemaal goed gekomen... maar hopen dat het morgen in Zandvoort beter verloopt. Dus morgen vanaf 12 uur tot 2 uur live verslag vanuit de studio... en de Radio Piet over de aankomst van Sinterklaas. Maar het is natuurlijk veel leuker om er natuurlijk naartoe te gaan... met je ouders en Sinterklaas daar te verwelkomen op het Badhuisplein. Nou, we hebben een heleboel sponsoren meegeholpen aan het Sinterklaashuis... Heb ik begrepen. Maar uh, ik heb Roy even gesproken, dat is de organisator. En uh, je hebt natuurlijk die, die zwarte pieten moeten door die schoorsteen. Nou heb je nog een paar zwarte pieten, die zijn er maar één of twee keer doorheen gegaan. Dus die zijn nog niet helemaal zwart. Ja, wat moet je dan doen? Ja, ze moeten nog dertig keer door die schoorsteen heen doen. Of je helpt ze een handje. En dan heb je dat, bedoel ik dus dat je een beetje een schmink of zo hebt. Dus uh, u zou Roy een enorm plezier doen als u wat schmink uh, uh, uh, aan hem zou willen doneren. Zodat het net lijkt of alle zwarte pieten inderdaad door de schoorsteen zijn gekomen. Ik geef even zijn 06 nummer 06 194 27070. 19427070. Dat is Roy van Buringen. Dus als u nog wat schmink heeft of wat schoorstenen over die nog goed smerig zijn, neem contact op met Roy. Want dan komt het allemaal goed voor morgen. Of ga zo meteen even langs he, bij de opening van het Sinterklaashuis om 4 uur aan het gasthuisplein. En uh, mocht je nog snoep over hebben van Sint Maarten, weet je wel. Ja. Ja, is ook van harte welkom. Oké, okay. dus neem het mee naar het grote Sinterklaashuis. En hier is Santana en Holland. Wet het toch nog gezellig op de straat? Hier is al voor. We gingen dancing down the street... samen met de Pieter schach uit de jaren 80. Nou, Sinterklaashuis, zometeen over vijf minuten wordt het geopend... aan het Gasthuisplein. Maar er gebeurt nog meer zometeen om vier uur. Ja, ik heb de volgende surprise heb ik ook alweer uitgepakt. En ik heb het al een beetje aangegeven tijdens de evenementenagenda... want om vier uur is het tijd voor het huiskamertheater aan de Halterstraat. En uh, van, vanmiddag is dan de eerste voorstelling... in het nieuwe huiskamertheatertje in Zandvoort. Wim Peters, die we straks om kwart over vier nog even gaan bellen heeft een klein theater gerealiseerd in zijn pand aan de Haltestraat 56A. Er zijn 30 zitplaatsen en het beschikt over een klein museum... met een uitgebreide collectie circusattributen. Zoals gezegd, vanmiddag om 4 uur is de officiële uh, opening... en dan zal Lady Charity een spetterende optreden verzorgen. Het is een show met humor, zang, stand-up comedian en veel meer. Een dag later, dat is het dus morgen, komt Peter Faber, u hoort het goed, naar Zandvoort. Volgens mij was die Peter Faber vandaag ergens anders. Maar dat is de prijsvraag van de dag. Waar was Peter Faber op zaterdag vandaag dus? Maar goed, morgen uh, komt dan Peter Faber naar Zandvoort... eveneens een optreden in het Huiskamertheater uh, te geven. Faber treedt geregeld met succes op... In de, grote, in de grote broer van het Zandvoortse theatertje Casablanca... namelijk in Amsterdam. De entree tot de shows uh, kost 24,50 euro per persoon... en daar krijgt u dan ook sandwiches en prosecco voor wel is het aan te raden om van tevoren te reserveren. Dat kan, pakt u papier en pen maar, op eh, via nummer 06-510-53604. Ik herhaal, 06-510-53604. Dus om vier uur de officiële opening van het nieuwe huiskamertheater... in Zandvoort aan de Halterstraat, 56A. En zo meteen in het de derde en laatste uur van dit programma... uiteraard meer informatie erover. Degene die het allemaal opgezet heeft is Wim Peters... Dus zo om kwart over vier gaan we telefonisch contact met hem opzoeken. Hier zijn de Heurtmix, de laatste voor vier uur.